5 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Sinds gisteren zijn twee patiënten overleden aan het coronavirus. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. In totaal zijn in Nederland nu 12 mensen gestorven aan de ziekte. Daarnaast zijn 155 mensen positief getest op het coronavirus. En daarmee komt het totaal aantal op 959... Vandaag zijn er minder nieuwe positieve testen gedaan dan gisteren. Dat komt doordat het testbeleid is aangepast, zegt het RIVM. Sinds eergisteren worden mensen met milde klachten niet meer getest... en worden er meer getest onder risicogroepen. Nederlanders in Marokko zijn overvallen door het besluit van de Marokkaanse regering om alle vluchten van en naar Nederland op te schorten. Ook gaan er geen vluchten meer naar België, Duitsland en Portugal. Hoeveel mensen door die maatregel nu vastzitten in Marokko is niet duidelijk. Vliegmaatschappijen zijn dat nog aan het uitzoeken. Corandon en Tui bekijken hoe ze gestrande passagiers terug kunnen halen. De Spaanse regering roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat meldde Spaanse media. Het land gaat niet compleet op slot. Mensen mogen nog wel naar hun werk, boodschappen doen of medicijnen kopen. In Spanje zijn in één dag tijd 1500 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Inmiddels zijn daar ruim 5700 gevallen van het coronavirus geregistreerd. en Het aantal doden staat op 136. In heel Spanje is de noodtoestand uitgeroepen. In IJsselstein, bij Utrecht, zijn twee supermarktmedewerkers neergestoken. De dader zou betrapt zijn op het stelen van spullen. Toen de medewerkers hem wilden meenemen, stak hij ze met een mes en ging er vandoor. Na een zoektocht met onder meer een helikopter heeft de politie de man van 48 alsnog opgepakt. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig hun verwondingen zijn. En het weer, steeds meer stapelwolken, mogelijk met een enkele spat regen. Morgen in het westen bewolkt, maar wel droog. En in het oosten is er meer ruimte voor de zon. Met 12 tot 15 graden wordt het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 So fun. Zingend op de stijger staan, de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Heel drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer van Palmias Jeruzalem.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 zo, yürüj het van machines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 Van Pallia's of Jeruzalem, heel vers en drie bestond nog meer, maar iedereen had zijn eigen stem. is, nodig heeft, nodig is I'm sorry. De golven van de zee wat is jouw kracht enorm. Er volvloed je lange blauwe strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zand. Hij, hey, hey, hey. pijt niet met volle teugel. Ze of op de groep, dromen in de buinen, een feest tot de Iemand gedacht. Ik weet hij bij mijn bloed. Hoort eens in het, het woord. Hier is het allemaal. We delen dat gevoel. Hier spreken. Het... Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Maar we hebben gewoon hier, als je niet Dirk vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haar even halen. Moet je er uitjes bij? Yo! Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo. Ik was jong, ging bijna van 2 euro. Wat leuk. Kreeg de allergrootste spuit, lag in een deuk Het was een openbaring, ik heb nu veel ervaring Maar leven zonder vrouw, nee is niet leuk Daarom wil ik je vragen, om met me mee te gaan Nee laat me nu niet lopen, nee laat me nu niet lopen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 Ik wil jouw brandweerman daar zijn En wil je ook zo graag eens kussen Als ik jouw brandweerman mag zijn Ik wil jouw bal vinden. Yaki-taki-uwa, yaki-taki-yaki-taki-yaki-taki-uwa I consider myself lucky, just as lucky Super Max Max. Ik mis geen race. Hij scheid aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de King van Barcelona. Rijdt alles zoek van spa tot monza. De rubber, en smeltend asfalt. Ik jaar als Max weer een voorbij knalt. Zijn in al acties zijn. Het is een baas, een wereldwonder. Yo fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer één.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 Hallo?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 Terug en we gaan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 Alleen als die ijs en ijskoud is. Oh, oh, ik heb zo'n last van herten in de tuin, van herten in de tuin. Ja, ja, ik heb zo'n last van herten in de tuin, van herten in de tuin. Je zit op Beviel. Nu zit u in zo'n centrum en u krijgt maar geen asiel. Ja. Maar kan altijd nog erger? En dat klinkt misschien wel raar, want u heeft. om het af te leren dan? Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Ja.